Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij je tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, dan een kamer voor je vrij.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 als het nergens anders kan en als ik moet huilen mag jij mijn tranen dan want als ik bij jou mag mag jij altijd bij mij kom wanneer je wilt hou een kamer voor je vrij